De Amerikaanse minister Kerry vindt dat Iran een rol kan spelen... bij de vredesbesprekingen over Syrië. Dat zal op de achtergrond zijn. Er komt wat hem betreft geen Iraanse minister. De vredesbesprekingen beginnen over twee weken in Genève... en zijn georganiseerd door de VS en Rusland. Iran is met Rusland de belangrijkste bondgenoot... van het regime van de Syrische president Assad. Deelname van Iran aan de conferentie zou de kans op slagen dus vergroten.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 Op één stembureau werd een medewerker doodgestoken. De oppositie boycott de verkiezingen in Bangladesh en noemt ze een fars. In Amsterdam is een man doodgeschoten. Het gebeurde in de Slauerhofstraat in de wijk Nieuw-West rond half elf gisteravond. De man overleed ter plekke. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt een graad of acht. Vanmiddag staat er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... en vanavond gaat het regenen. Morgen grijs, regenachtig en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? Vanavond in KRO Brandpunt een maffia kopstuk in Nieuwegein. Wat doen Italiaanse topcriminelen in Nederland? En spectaculaire ontdekkingen over de dood. Na het eind blijkt het niet afgelopen. Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt om 5 over half elf op Nederland 2.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 Welkom bij het derde uur van Vroege Vogels... met daarin meer live muziek van gitarist Enno Voorhorst... en duurzame jongeren over hun baanbrekende plannen. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. In de lente zou dit onze buitenmicrofoon kunnen zijn. Maar het is iets anders. Het is wel voor lente, maar laten we het niet overdrijven. Radioluisteraars in Groot-Brittannië beschikken sinds vorige week... over nou misschien wel het meest rustgevende radioprogramma ooit. Op de plek waar voorheen de zender Jazz FM te horen was... zijn nu vogelgeluiden te horen. Birdsong Radio heet het. Ja, eigenlijk best een goed idee. Kijk, Wij braken natuurlijk de afgelopen maanden uh, het hoofd over hoe nou dat extra vroege vogelsuur te vullen. Nu wij van 7 tot 10 uur uitzenden. Ja, waarom niet gewoon het hele eerste uur alleen maar vogelgeluiden? Ja, waarom hebben wij dat niet bedacht? Dat is een briljant idee. Ivo, ja, roept Ivo de Wijs. Ivo roept ja. ook doorgaan, ja. Dan kunnen wij nog blijven liggen. Uh, nou, heeft u nou. Uh... Een nog beter idee of een suggestie over hoe vroege vogels nog rustgevender... dan wel spannender, dan wel opmerkelijker, dan wel natuurlijker, groener kan. Op onze website staat nog altijd die speciale enquête. Wij stellen uw mening enorm op prijs. Het invullen van de grote vroege vogels enquête kan nog tot 15 januari. Doe dat vooral. En anders dan volgen wij dat eerste uur gewoon goed Brits voorbeeld. komt net naar me toe en fluistert: is dit Tchaikovsky? Maar nee, het is iets veel moderners. John Williams was het. Aunt, Aunt Marge's Waltz uit de film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Hoe vaak zeggen uh, verslaggevers van vroege vogels na het opnemen van een reportage niet... we komen nog eens terug. Hartstikke interessant. Om te kijken wat er van geworden is. Nou, Meestal komt er helemaal niks van. Want er valt iedere week veel te veel nieuws te melden over natuur en milieu... om terug te grijpen op iets ouds. En dat is eigenlijk jammer, want veel opgenomen verhalen hebben een interessant vervolg. Zoals bijvoorbeeld de elektrovisserij. Tien jaar geleden voerde de eerste kotter de haven van Stellendam uit... om te experimenteren met pulsnetten. Met kleine stroomstootjes worden vissen het net ingestuurd... en hoeven er geen zware kettingen over de bodem gesleept te worden. Nou, straks horen we wat er van geworden is. Maar eerst gaan we terug in de tijd. Jeanette Paramoor sprak tien jaar geleden... Met schipper Pieter Lauwe van Sloten. Dat was je net 21. Ik van. Dus is ook tien jaar geloof ik bij Vroege Vogels deze week. Ja, klopt. Van de UK 153. En Pieter Lauwe was dol enthousiast over deze nieuwe vismethode. De visserijhaven van Stellendam. We staan hier aan boord van de UK 153. Van schipper Pieter Lauwe van Sloten. Ja. Dit is uw schip, hè? Ja, dat klopt. Helemaal. En dan hangen hier twee prachtige vistuigen. En dat zijn bijzondere, hè? Dat zijn heel bijzondere. Dat zijn, ik uh, kan wel zeggen, revolutionair. Dat zijn pulscortuigen. Leg eens uit. Ja, leg eens uit. Nou, in plaats van wekkerkettingen, die normaal in het tuig bevestigd zijn... om dus de vis op te schrikken, gaan we nu in plaats van met kettingen dus... die een bepaald gewicht hebben natuurlijk... En over de bodem schrapen. En over de bodem schrapen gaan we dus nu de vis opwekken... met behulp van pulsen, met een bepaald wekveld. Dus Elektriciteit? Elektriciteit, ja. Dat klinkt wel een beetje gevaarlijk in het water. We werken met hele lage vermogens. En het is zelfs, er zijn zelfs proeven geweest met mensen, mag ik wel zeggen. En die hadden er geen schade van ondervonden. Dus de vis hadden er ook 1, 2, 3 geen schade van ondervonden. Ja, nou ja, we staan hier onder een van die twee uh, tuigen. En als ik dan kijk naar die van uw buurman, ja, daar hangen allemaal kettingen aan. Hè. Dat zijn die kettingen die over de grond ja, ja. schrapen. En, uh, en hier zitten dan die uh, elektroden in. Waar zitten die precies? Want, want ja, het net op zich is natuurlijk ver hetzelfde. Ja, maar... het net is ongeveer wel hetzelfde. Je ziet hier die, uh, die slangen, om het zo maar te zeggen, die kunstdag ja. slangen. Ja. En dan ziet u die brons in bussen, die bronzen stukjes brons. En daardoor dus uh, het werkveld op Er komt dus de stroom uit om het zo maar te zeggen. De elektriciteit. De puls. Dus als uh, zo'n net achter het schip aan uh, wordt getrokken en, en vissen komen in de buurt van dit net, mm -hmm. dan krijgen ze zo'n stootje. Het is dus een klein stootje, en dat is heel weinig. Dan gaan ze zich prom trekken. Dan komen ze dus een klein hopelijk los van de bodem. En dan worden ze dus opgeschept door het net, zeg maar. En het gaat dan speciaal om platvissen? Spuurplatvissen ja. ja. Tong en school, onder andere. Ja. Dat is het ja. grootste gedeelte van onze vangst. Ja. Naast mij staat Marnix van Stralen, u bent projectleider hè, van, dit, van dit hele onderzoek. Want jullie zijn al jaren bezig hè, om die pulsvisserij te onderzoeken. Ja, dat klopt, ja. ja. Volgens mij is er al in 78 zijn de eerste proeven gedaan. Ja, toen is het RIVO begonnen met de ontwikkeling van een tuig. Dat onderzoek heeft geduurd tot 84, dat is toen gestopt. Waarom? Uh, ja, eigenlijk omdat... Die ontwikkeling was vooral gericht op de vangst van tong... en eigenlijk was er toen voldoende vangstcapaciteit om tong te vangen... en is er door de overheid besloten om uh, ja, niet te investeren... in nog efficiëntere vistechnieken en, uh, en die ontwikkeling is toen gestaakt. Maar het ging toch ook vooral om het milieuaspect, dacht ik? Ja, dat is iets wat er vooral later ook bijgekomen is. Dat is begin negentiger jaren geweest. Dus een uh, vermindering van de bodemverstoring en ook uh, het uh, minder gebruik van uh, brandstof. Waarom is dat dan? Waarom gebruik je minder? Uh, nou, je hoeft in ieder geval al die kettingen die nu in wekkertuigen zitten niet uh, voor te slepen. En uh, daar wordt sowieso een grote uh, besparing door uh, verwacht. En verder verwachten wij ook dat met dit tuigje ook bij wat lagere visnelheden toch nog een uh, goede besomming uh, kan halen. En uh, ook dat vertaalt zich in uh, minder brandstofkosten. Dat traditionele tuig dat schraapt dus over de bodem. En ja. dit nieuwe tuig, dit pulskoortuig niet hè? Nee, veel en veel minder in ieder geval. En uh, daar is ook al uitgebreid naar gekeken op uh, onderzoeksreizen met uh, Tridents, waarbij we met tegelijkertijd met een pulstuig en een wekkertuig gevist hebben... en steeds de vangsten vergeleken. En wat uh, daaruit blijkt is dat uh, de vangst van... Uh, ja, wij noemen dat epipentos, dus dat zijn eigenlijk de bodemorganismen... die op de bodem leeg, zoals krabben en zeesterren... die halveert als je vist met het uh, pulstuig. En als je kijkt naar dieren die in de bodem leven, dus zoals schelpdieren... dan is dat zelfs nog maar 20% wat je vangt. Dus dat is gewoon een, uh, ja, een, een sterke aanwijzing... dat je met dit duig gewoon veel minder in de bodem doordringt... dus veel minder bodemverstoring uh, veroorzaakt. En dus milieuwinst, hè? En dus milieuwinst. Ja. En dat was ook een van de doelen van dit hele project. En je kunt dus ook meer platvis vangen nu? Tong en school? Uh... Dat zal de praktijk moeten leren, maar we hebben op, met proeven op de trinus gezien dat we qua tong in zijn tuig uh, wat efficiënter, wat voor school iets minder. Ja. En, uh, maar goed, hoe we dat uiteindelijk in de totaliteit uitpakt, dat zal gewoon de komende tijd hier met de Urk 153 uh, moeten blijken. Ze blijven verder kijken, want ja, dit is het tuig, maar er is vast nog meer terug. Uw schip is helemaal verbouwd, he? sterker nog, ze zijn nog bezig. Ze zijn nu bezig, ja. Ze zijn nu aan de, de fase bezig. Dus we hopen echt vanavond te kunnen vertrekken, nu staat alles gereden. Ze zitten nu de zaak ja. hier in de haven aan beproeven. En hopen we volgende week dus echt op zee de proeven kunnen doen. Ik moet mijn schoenen uitdoen, hè? Er ligt altijd vet, verf op het dek, dan heb je weer gecoördineerd met sturen. Het is wel een hele chique stuur dit, hè? Ja. Hoogpolig tapijt? Hoogpolig tapijt, ja. Goed, die, uh, die puls die moet bediend worden. Waar gebeurt dat precies? De software is zo gemaakt dus, dat ja. het volledig automatisch bediend wordt. Alleen ja. je kan dus wel ingrijpen op een aantal dingen. Je kan een hoop uh, andere instellingen doen natuurlijk. Mm -hmm. Maar de, er staat dus een computer in die regelt het hele gebeuren zo gauw het overboord is. Ik zie hier een beeldscherm en, en dat is het bedieningspaneel? Ja. Je kan precies zien, dus, uh, je hebt 30 elektroden op het net zitten. Dus die wekken een... Uh, tussen de elektroden krijg je een wegveld En dan kan ik precies zien of ze hele, alle elektroden goed meedoen. Dus of ze een bepaald wegveld opwekken op de bodem. Ja, dus u kunt dat continu in de gaten ja, houden. Ja, ja, en blijkt er dus wat mee te zijn. Heeft hij geeft die zelf een foutmelding aan. Ja. En dan kun je kijken wat daar de oorzaak van is natuurlijk. Ja. Ik geef eventjes naar Barbara Schouten van het ministerie van LNV. Ja, als je dat hoort hè, over uh, hoe vissen dan uh, met stroomstootjes bewerkt worden... het klinkt een beetje akelig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, een vis krijgt uh, in ieder geval een korte puls uh, over zich heen. En ik heb zelf op een gegeven moment mogen uitproberen hoe dat is uh, waarbij ik mijn hand in een testbak heb gestoken. Uh, alle spieren in mijn hand begonnen te tintelen, begonnen te knijpen en uh, langzaam balde mijn hand tot een vuist. En ja, die hand doet het nog steeds. <lacht> dus ik ga ervan uit, net als uh, uh, dat dat niet zo vreselijk uh, schadelijk hoeft te wezen. Maar goed, het is wel een van de redenen volgens mij waarom de Europese Unie zegt van nou, pulsvisserij op uh, zee nog maar even niet, hè? Dat mag nog niet. Uh, er is op dit moment inderdaad een verbod op elektrische visserij. Die, dat verbod is vooral gebaseerd op de manier waarop er vaak met elektriciteit wordt gevist. Een, een hele grote klap door het water. En dan kan je ze allemaal... Uh, komen ze allemaal met, boven drijven. Komen ze allemaal verdoofd boven drijven. En uh, eigenlijk is als wij naar het pulskortuig kijken... Uh, zoeken we wel naar een vrijstelling van een deel van dat verbod. En het uh, tuig moet zichzelf natuurlijk tijdens deze proef ook bewijzen. Ja, want uh, meneer Van Stralen, uh, dit wordt dan de eerste uh, proefvaart met een bedrijf. Schip, hè? Ja, dat klopt. Wanneer weten we nou of het inderdaad echt economisch ook uh, haalbaar is voor een schipper? Um, nou, deze proef, uh, het is de bedoeling dat die een jaar rond gaat uh, duren. Dat uh -huh. is ook om het tuig onder allerlei weersomstandigheden, hè, dus ook met winter, met zwaar weer uh, te kunnen beproeven. En op basis daarvan moet uiteindelijk een, een schatting gemaakt kunnen worden van uh, wat de voor- en nadelen zijn van dit tuig. Op economisch vlak ten opzichte van het bestaande uh, wekkertuig. Het, de ambitie is dat in 2006 eigenlijk, uh, het tuig op de markt zou moeten kunnen zijn. Maar goed, dat zal allemaal moeten blijken. Ik ga nog eventjes naar de schipper toe. Oh, u dus zit hier als een koning op uw troon. Er hebben schippers er een beetje oor naar? Ja, ja de meeste van de collega's wel. Ja? Dus komen ze af en toe ook nieuwsgierig Ja, kijken, wat komen, uh, Veel komen ze kijken natuurlijk. Ja. Vooral vorige week zaten we die netten klaar te maken. Ja. Maar ja, niemand weet er nog iets van natuurlijk. Er zijn gewoon proeven mee geweest met die tridens. En op dat idee gaan we voortborduren. Maar u heeft uw schip beschikbaar gesteld ja. hè, hiervoor. Voor u ook een spannende tijd. Ja, hè, tuurlijk, tuurlijk. En vanavond gaat u weg? hè? Vanavond gaan we weg, ja. Dan hopen we te vertrekken naar onze thuisdagen in naar en dan volgende week hopen we op zee proeven te kunnen doen. En Kun ze behouden vaak. Oké, okay, hartstikke ja, bedankt. Uh, nou, inmiddels zijn ze wel aangekomen hoor. Want dat was tien jaar geleden in 2004. Uh, maar zometeen het vervolg. Wat is er nou van terechtgekomen? Maar tussen deze twee reportages hoort u muziek en die is vanochtend live. Uh, muzikanten die we van CD laten horen kan je nooit vragen, maar gitarist Enno Voorhorst vandaag gelukkig wel. Goedemorgen nogmaals, Enno. Goedemorgen. Even aan tafel gaan zitten. Je speelde uh, eerder een werk van uh, Agustin Barrios. Ja. Wie is dat? Dat is een man die eigenlijk uh, heel lang vergeten is geweest. Hij is in 1944 overleden. En toen is hij vergeten. En John Williams heeft eind jaren 70 een cd of een LP was dat nog uitgebracht van hem. Maar en John Williams is, eigenlijk is een weer... filmcomponist, uh, toch? En dat is een andere John Williams. Een andere John Williams, Klopt, Williams maar ja. Maar je hebt een heel beroemde gitarist, dat is John Williams. Ja. En die heeft daar toen een LP van hem uitgebracht. En dat was een revival van Barrios. En uh, hij heeft heel veel stukken eigenlijk uh, niet goed bewaard. En die worden nu constant teruggevonden. Er zijn nog steeds stukken die van hem gevonden worden. Is het een Zuid-Amerikaan of... Uit Paraguay, Paraguay ja. Hij ja. reisde daar rond, er waren geen echte concertzalen, hij speelde in hotels. Maar hij was wel een beroemdheid. Ja, echt wel een beetje de Astor Piazzolla van de, van de gitaar. <laughs> ja, van die tijd. En waarom heb jij specifiek voor hem gekozen? Want je hele cd gaat eigenlijk ook, zeg maar, staat, staat hij ook centraal? Ja, hij heeft wel heel veel invloed gehad op veel componisten. Bijvoorbeeld Villa Lobos, die zei dat hij onnavolbaar was. Barrios was eigenlijk de onnavolbaar, in En uh, ja, hij was heel vernieuwend voor de gitaar eigenlijk. De technieken die hij gebruikt, dat waren nieuwe technieken in die tijd. Ja. Hij laat de gitaar klinken op een manier dat de gitaar helemaal tot zijn recht komt. De muziek is vernieuwend. Jouw gitaar zelf is dat eigenlijk ook een beetje, want we keken er net met een schuin oog naar. Ja. Hij is anders dan anders. Ja, deze gitaar is een kopie van een gitaar uit 1930 van Simplicio. En die had, uh, ja, een gitaarbouwer. Een gitaarbouwer ja. Simplicio uit uh, Spanje, Barcelona. En die had een nieuw model bedacht waar het klankgat iets opgeschoven is. Het zit dus, lager. Ja, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ja, ja het is maar hoe je het bekijkt. Ja. Ja. Voor mij gevoel zit het lager, maar het zit eigenlijk... Gewoon hoe... Ja, het, hij zit opgeschoven naar de toets toe. Ja. En daardoor heb je een groter klankbord. En daardoor klinkt hij eigenlijk beter. En je zit ook niet met je hand voor het klankgat te spelen. Zodat er meer geluid uitkomt. Ah. En het is heel uitgebalanceerd, het geluid. Ja. En is hij dan ook juist specifiek voor dit soort muziek? Ik bedoel, Barrel speelde hierop. Uh, componeerde hier zijn stukken op. Maar uh, kan je, speel jij je hier ook uh, uh, Bach of uh, Saxioni? Uh, ja, Bach die wil je er ook heel of? goed op spelen. Omdat ja. hij zo uitgebalanceerd is, dan krijg je een beetje een, uh, ja, een homogeen geluid. Alle stemmen komen goed tot hun recht. Ja, ja. Maar Barrios speelde trouwens niet op deze gitaar... maar het broert hiervan uit 1927. Daar heb ik ook een kopie van trouwens. Ja. Hij heeft deze wel ooit in zijn handen gehad waarschijnlijk. Maar dat is niet helemaal zeker. Maar hier zijn er maar negen van gebouwd. Negen à tien. Dus uh, ja, Barrios heeft er nog geen van gehad in dat tijd. Nee, nee. Ja. Jij wel gelukkig, deze. Uh, nou, laten we maar eens even gaan luisteren. Ik zou zeggen, ga je, ga je plekje opzoeken... Um, wij gaan weer uh, luisteren naar NL Voorhorst. Uh, hij speelt uh, het werk van Barrios, Gavota al estilo antiguo. Voor Straks horen we hem nog een keertje. Uh, voor de muziek hoorde u hoe Jeanette Paramoor tien jaar geleden... verslag deed van de hete elektro- of pulsvisserij... die toen nog in de kinderschoenen stond. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar zijn die ook waargemaakt? Nou, om dat te weten te komen reisden ze onlangs opnieuw af naar de haven van Stellendam... Niet naar die UK 153 dit keer, maar naar een ander schip. De Tolentien van schipper Johan Bij. Marnix van Stralen van onderzoeksbureau Marings was er destijds wel bij. En werd door de verslaggevers dan nog keurig meneer van Stralen genoemd. Ja, tijden veranderen. Marnix, tien jaar geleden stonden we hier ook. Maar op een ander schip, hè? Ja, op de Urk 153 stonden we toen. Van uh, Pieter. gesloten. versloten. Ja. Ja, waar ja. is die? Is die ermee gestopt? Pieter Louw is gestopt. Ja, niet met de visserij, maar wel met de pulsvisserij. Hij zit nu, uh, ja, flyshoot en dat soort dingen. Dus eigenlijk een heel andere vorm van visserij is hij gaan doen. Flyshoot? Ja, dat weet uh, Johan <laughs> denk ik meer hoe Johan dat precies Johan Schipper van de Tolentien, hè, is het? Nee, ja, uh, flyshoot is een hele andere methode. Ja, wij doen het zelf niet. Dat is gewoon met, uh, eigenlijk uh, met kabels vissen. een dus, soort met zegenvisserij wat ze vroeger deden. Maar jullie met puls, hè? Wij met puls, ja. Of eigenlijk elektrovisserij heette dat vroeger, hè, maar niks. Maar dat kleeft toch een beetje een naarsmaakje aan, geloof ik. Ja, nou ja, een puls is gewoon korter. Het ligt makkelijker in de mond en zo gaat het eigenlijk... Uh, ja, maar het klinkt ook minder elektrisch, toch? Ja, maar het is het wel. Maar Pieter Lauwers, waarom is die gestopt, uh, Johan? Ik denk in die fase dat het toen nog wel te duur was. Zeker dat toen de brandstoffen allemaal nog uh, vrij laag waren. vergeleken met nu. Toen zat je voor uh, 9 gulden cent. En nu lig je voor uh, 65 euro cent. Ja, want met, voor de duidelijkheid, met de pulsvisserij verbruik je veel minder brandstof. Het is een beetje tussen de 35, 45 en de enkeling zelfs 50% besparen. Dus het is nu heel interessant geworden voor de handvissers, denk ik? Het is, uh, nou, het is je redding, want ja, de visprijzen zijn laag en gasolieprijzen zijn hoog. Nou ja, waar ik elkaar opgeteld daar hou je niks over. En hoe lang vis je hiermee? Nu wij, van 2011. Delft? Ja, ja. oké, okay, dat dus zijn al maar uh, goed twee jaar. Goed twee ja. jaar, want in, in, in 2011 zijn er pas voor het eerst ontheffingen vrijgekomen, want er is eigenlijk nog steeds een verboden visserij. En wij hopen natuurlijk dat uit Europa vandaan dit toegestaan wordt en dat het ook gewoon legaal gemaakt wordt. Want bedoel, het, is, het is gewoon ja, de duurzaamste visserij op dit moment. Maar niks hadden we toen al over, hè? de Europese Unie is nog steeds heel erg terughoudend, zelfs als het gaat om pulsvisserij. Ja, ze kijken de kat nog steeds wel een beetje uit de boom, maar... Ondertussen zijn er toch wel al 42 licenties afgegeven om met de Pulsvisserij te mogen... 42 vissers hier? 42 vissers mogen nu met het pulsysteem naar zee toe. Maar goed, het heeft dus toch jaren geduurd, hè, tot 2011, voordat uh, Johan kon beginnen met vissen. Ja, dat klopt, ja. Op deze manier dan? Ja. Ja. Ja, wanneer zijn we gestopt met de Urk 153? Dat is denk ik 2004, 2005 geweest, dan liepen de... 2004 stonden we hier, dus ja, toen was ja. hij net begonnen? Toen was hij net begonnen, ja. Dus 2006 is hij hier gestopt uh, ja, ja. met uh, proefnemingen. Maar goed, dat was toen wel al zo succesvol. Uh, Wat was er succesvol dan? Nou, zoals uh, Johan net ook al omschreef, dat je toch met uh, een veel minder gasolieverbruik... uiteindelijk toch tot goede besommingen kon komen. Ja. En de tweede reden is, is dat er ook minder bijvangst is, minder bodemberoering. Dus ook in een veld waar de effecten op natuur, de ecologische aspecten, steeds waardiger geweiger. Het ook belangrijk is om natuurlijk ook als sector na te denken over alternatieve methoden. We waren toen nog tien jaar geleden zo kort bezig dat ook nog niet duidelijk was of je inderdaad ook meer zou vangen met die pulsvisserijen. Nou, voor tong is het inderdaad gebleken dat ja, daar zijn gewoon goede vangsten mee, mee te behalen. Mm -hmm. School blijft denk ik nog steeds wel wat achter. Is dat ook jouw ervaring, Johan, dat je inderdaad nu meer tong vangt? Uh, we vangen nu wel meer tong, maar dat komt omdat wij ons meer puur nu echt op de puls specialiseren. Omdat we ja. andere jaren andere visserijen deden. Het punt is dat je, omdat je minder rots vangt, vangt het ook gewoon continu beter. En je kan gewoon uh, betere trekken maken. Dat, dat, dat is ook gewoon een voordeel daarvan. Ja. Je vist trouwens ook op garnalen, hoor ik. Hij vist ook op garnalen. Ja, maar die zijn toch alles. heel klein? Kun je, kun je die dan ook met uh, pulsvisserij vangen? Daar zijn we nog wel mee bezig. Om. Kijk, het is wel. Uh, bij, er zijn alle in België vooral zijn ze mee bezig. En in Nederland zijn er ook. Uh, in Noord-Nederland met drie schepen uh, zijn we nu met proeven bezig allemaal. Om dat toch te proberen voor elkaar te krijgen. En het lijkt wel te gaan lukken. Ja. Een enorme haspel, hè? mag ik het zo noemen? Dat, uh, ja, dat zijn netrollen. Dat is ook een, maar dat is een heel ander type visserij. Daar doen wij ja. mee uh, twinriggen. Twinriggen? Uh, twinriggen. Ja, dat is met lange kabels. En uh, met twee netten vissen we dan ook achter de boot. Uh -huh. En dat is puur eigenlijk op school gericht. Waar we eigenlijk om de noord noemen ze wat mee vissen. Dat zijn ook wel sleepnetten, alleen ook zonder kettingen of, of wat ook. En die zijn eigenlijk wat groter en die moeten we hierachter op die rol draaien, die. Mm -hmm. eh, want die krijgen we niet aan boord. binnen. Dus dat is niet met bomen, dat is dan weer met bordenvisserij. Het wordt wel erg ingewikkeld nou, hè? Ja, maar wij zijn ook ingewikkeld. Bordenvisserij? Eh, borden is eigenlijk, dat noemen ze scheerborden. En eh, dat is eigenlijk minder iets anders dan eh, wat het zegt, die scheren open en die hou je net open. Ik begrijp dat als ik hier over tien jaar weer kom... dan kan je weer een heel ander verhaal vertellen aan mij. Uh, ja, ik denk als je volgend jaar weer terugkomt... dan hebben we alweer een ander verhaal. Dat is, die visserij die staat gewoon niet stil. Die, die staat al dertig al jaar niet stil. Uh, zo lang is het niet geleden, hoor. Maar in, in de jaren vijftig, zestig... vissen mm -hmm. ze nog met een houten bottetje En uh, nu vissen we al uh, toen, ja, met elektrisch. Ik bedoel, toen hadden ze nog niet eens een uh, granale zeven aan boord... of wat ook deze alles nog op een schepnetje. Ik bedoel, mm -hmm. dat, dat is maar vijftig jaar geleden. Die boomkorvisserij, gaat dat uiteindelijk echt verdwijnen, denk je? Nou, die krijgt het wel steeds moeilijker, met name ook door de hogere brandstofprijzen. En je ziet nu toch dat de kotters die met Puls vissen, dat die toch uiteindelijk een beter rendement halen. Ja, want er zijn er nu dus 42, hè, die zo varen, maar er zijn er nog 42 in de wacht, hè, hoorde ik je zeggen. Ja, dat klopt. Het is jammer, het is politiek. Het is nu een nieuw visserijfonds. Daar zit het Pulsverhaal in. Uh, dat zou nu in december uitsluitsel, maar dat is nu weer doorgeschoven in januari. En eigenlijk is dat al anderhalf jaar aan de gang dat het iedere keer een beetje vooruitgeschoven wordt. En dat is voor onze sector uh, heel erg jammer. Alle resultaten zijn positief. Uh, dus ja, wij als sector begrijpen niet waarom het zo lang moet duren. Kijk. Wat is de tong of school? Tong. Oké, almans. Het ziet er mooi uit. Kijk. Ja. ja, de kwaliteit is sowieso nu ook met die puls gewoon vele malen beter. Is zo? Ja, hebt natuurlijk, en wat je zegt, natuurlijk minder grondvel minder, uh, toch uh -huh. wat minder zand. Ze zitten toch in het zand. Dus uh, ja, die slijmlaag die blijft er gewoon keurig netjes op zitten. En dat is belangrijk? Nou, dat is heel belangrijk. Dan kan de handel ze langer uh, vers houden. Ja. Goed, het is, de kwaliteit uh, wordt echt overgeloofd natuurlijk de, bij, bij de pulsvissers. En nou ja, daar doe je toch ook een beetje voor. Uh, van het Dave Brubeck-kwartet, uh, Paul Desmond op alt-saxofoon. Hij speelde Zij speelden Stardust... op muziek van de Amerikaanse jazzpianist en songwriter Hoagie Carmichael. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Tegenstanders van het nieuwjaarlijkse vuurwerk gaan zich steeds meer roeren. Na oogartsen, GroenLinks, de plastisch chirurg en de Partij voor de Dieren... pleiten nu ook de meeste Nederlandse burgemeesters voor ingrijpen... Onderzoek van de NOS toonde aan dat het aantal mensen... dat gewond raakte dit jaar weliswaar iets minder was. Maar de verwondingen waren veel ernstiger. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast kwamen bijna 90.000 klachten binnen. Veel meer dan een jaar geleden. De geluidsoverlast, de afgerukte handen, het afval... de zware metalen, de mishandelde dieren, de bedreigde hulpverleners... en zelfs één vuurwerk doden dit jaar. Wegen volgens veel Nederlanders niet op tegen de lol... of de economische impuls van 67 miljoen aan vuurwerk... Nou, we hebben nog 360 dagen voordat het weer oudjaarsavond is. Nieuwe natuur. In de zee tussen Schotland en IJsland zijn vier nieuwe diersoorten ontdekt. Een zeeslak, twee zeeschelpen en een zeeworm. Alle vier nog nooit eerder waargenomen. Ze werden ontdekt door een wetenschappelijke expeditie in de buurt van Rockall, Een rotspunt van een uitgedoofde vulkaan in de Atlantische Oceaan. De teamleider van de expeditie noemt de vondst van de nieuwe soorten... Ongelooflijk. De zeeslak is 10 centimeter groot en het is bijzonder dat die decennia lang onopgemerkt is gebleven. Wetenschappelijk nieuws: tabaksrupsen houden hun natuurlijke vijanden op afstand met een soort nicotineadem. Onderzoekers van het Max Planck Instituut hebben ontdekt dat de rupsen die tabaksbladeren eten de nicotine weer uitblazen door kleine gaatjes aan de zijkant van hun lichaam. Die nicotine adem heeft een afschrikwekkende uitwerking op wolfspinnen. De natuurlijke vijand van de tabaksrups. De rupsen eten van nature zoveel tabakspladeren dat ze per dag 1 milligram nicotine binnenkrijgen. Ongeveer dezelfde hoeveelheid als in één sigaret zit. Hun tolerantie voor nicotine is 750 keer groter dan die van de mens. Zo zeggen de onderzoekers. Dieren in het nieuws. Als de wolf zich in Nederland gaat vestigen, is er op. Termijn ruimte voor tussen de 40 en 50 wolven. Dat hebben onderzoekers van Alterra en Wageningen Universiteit berekend op basis van een computermodel. Vol is vol. Wie, ja, Wieger Wamelink is ecoloog bij Alterra en een van de onderzoekers. Hij legt uit naar welke factoren is gekeken bij die berekening. Het oppervlakte aan uh, natuur wat er is in, in Nederland. Uh, de wegen die er liggen in Nederland en ook uh, hoe druk die wegen zijn... want dat maakt uit voor een wolf of die wel of niet kan oversteken... en of die dat überhaupt wil doen of niet. Uh, en dan ook het aantal voedsel dat er uh, beschikbaar is voor hun. Dus het aantal reeën, het aantal uh, wilde zwijnen, het aantal herten, hazen, konijnen. Hoe belangrijk is de rol van ja, die vele ecoducten die wij in Nederland inmiddels hebben? Nou, ons model laat zien dat het uh, heel belangrijk is... Want uh, we hebben het model dus gedraaid met en zonder uh, ecoducten. En als je dan met ecoducten doet... dan kan er dus wel een populatie van 40 of 50 wolven in Nederland aanwezig zijn. Hè, verspreid over Nederland. Maar als je dat zonder ecoducten doet... dan uh, is de kans dat uh, er in Nederland wolven een populatie echt overleeft, is heel erg klein. Hè, een wolf wolf uh, heeft een heel groot gebied nodig. Meer dan 100 vierkante kilometer om uh, in te leven... Nou, en die vind je dus niet zo veel in Nederland. En daar heb je dus echt die ecoducten nodig... waarvan wij dus uitgaan dat de wolf die ook gebruikt... om groot genoeg gebieden te hebben. De zee. De komende honderd jaar zal door klimaatverandering... het leven op de bodem van oceanen met 5% afnemen. Dat zeggen Britse onderzoekers... in het wetenschappelijk tijdschrift Global Change Biology... Kleine zeediertjes zinken naar de bodem als ze dood zijn. Daar vormen ze een belangrijke voedselbron voor organismen op de zeebodem. Door klimaatverandering zullen steeds minder van deze diertjes overblijven. In het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan... zal de totale massa aan organismen op de zeebodem zelfs met 38 verminderen. Stel dat dat op wereldwijde schaal in die mate zou gebeuren... dan praten we volgens de onderzoekers over een afname van biomassa... die even groot is als het totale gewicht van alle mensen op aarde. Vlees. Of liever gezegd vleesloos. Het gaat goed met de verkoop en consumptie van vleesvervangers. De vegetarische slager, bekend van vleesvervangers als de vegetarische gehaktbal... en de kipstukjes zonder kip, wil dit jaar een eigen fabriek gaan starten. Afgelopen jaar draaide het bedrijf van Jaap Korteweg break-even. Het assortiment is inmiddels bij een groot aantal supermarkten verkrijgbaar. Wat smaken en structuur betreft benaderen zijn vleesvervangers zeer dicht de producten van echt vlees. Een recensent van de New York Times schreef onlangs dat hij de plantaardige kip niet van echt kon onderscheiden. In het Financieel Dagblad zegt korteweg de grootste slager ter wereld te willen worden. Met een kniphoog natuurlijk, omdat hij geen echte slager is. De markt van vleesvervangers maakt nu rond de 2% uit van de totale Nederlandse vleesmarkt. Plantaardig vlees kan de bio-industrie overnemen. Daarvan ben ik overtuigd, zo zegt de vegetarische slager. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. nummer dat uh, gitarist Enno Voorhorst vandaag voor ons speelde. Enno, dankjewel. Het uh, was ook gelijk het laatste nummer dat uh, Augustin Barrios Mangoré ooit componeerde. Una limosna por el amor de Dios. En het staat op uh, de cd die Enno Voorhorst vorig jaar uitbracht met muziek van Barrios, en, uh, Via Jobos en Puyol. U hoort die muziek uh, dit jaar vast nog wel eens langskomen in Vroege Vogels. Nou, nu wat geschuif met stoelen en Dozen en zakjes en uh, gedoe aan tafel. Ja, want we krijgen drie gasten aan tafel. Dat zijn wereldverbeteraars, idealisten, ondernemers. En uh, ja, ze komen eigenlijk nog maar net kijken. Oftewel, ze zijn jong en ze staan in de zogeheten duurzamer jonge honderd... in de leefgroepen door NRC Next. Liset Meddens, Melvin Logies en Jurjan Kneijteijzer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, laten we even een voorstelrondje eerst doen. Hè? Laat ik bij jou beginnen, Lisette. Jij lanceerde samen met de beroemde Amerikaanse milieuactivist Bill McKibben... onlangs de Fossil Free Campaign in Nederland. Wat is het precies? Klopt. Nou, deze campagne is eigenlijk een uh, uh, aantal jaar geleden gestart in Amerika. Eigenlijk gebaseerd op een rapport waar eigenlijk, uh, wetenschappers van over de hele wereld hebben uitgezocht hoeveel CO2 we eigenlijk nog kunnen uitstoten om binnen een veilig klimaat te blijven. En wat er eigenlijk uit, uh, uit voortkwam was eigenlijk dat de fossiele industrie vijf keer zoveel uit wil gaan stoten. En dat hebben ze al op, op hun balans staan. Uh, en eigenlijk zijn er heel veel sociale instellingen, dus uh, scholen, gemeentes, pensioenfondsen, die in die fossiele bedrijven investeren. Dus deze beweging is erop gestoeld dat wij die sociale instellingen... eigenlijk gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Om te zeggen van nou, we verdienen ons geld misschien... om te investeren in de fossiele industrie. Maar misschien is dat niet zo veilig voor onze toekomst. En wel heel gevaarlijk voor het klimaat dat toch echt wel aan het veranderen is. Want wereldwijd hebben we met elkaar afgesproken hè, om, om ervoor te zorgen... of dat in ieder geval te proberen om de, de, de, de temperatuur... niet meer dan twee graden te laten oplopen. Klopt. Als we het ja. daaronder kunnen houden, dan gaan we ervan uit... Dat nog een beetje fatsoenlijk kunnen blijven leven met z'n allen hier. Uh, en, en, en dat uh, druist dus, uh, eigenlijk dat staat haaks op die uh, plannen van die, uh, van die bedrijven om steeds meer te gaan uitstoten. Klopt, ja. ja. En wat eigenlijk uit dat rapport uh, blijkt, is dat 80% van het fossiel moet onder de grond blijven. En daar zijn we nu met z'n allen eigenlijk aan het investeren, ook onze banken, uh, misschien wel uh, de rekeningen van op heel veel verschillende banken van individuen... investeren ook in die bedrijven. Ja, nu weer dus boren op de Noordpool. Hè, we hebben natuurlijk de Greenpeace-avonturen meegemaakt ja, de afgelopen maanden. Ja, dus uh, eigenlijk deze beweging is, uh, uh, is eigenlijk zo ingericht... dat we niet rechtstreeks aan de shells van deze wereld... en aan de fossiele bedrijven die met die kool, olie en gas winst aan het maken zijn... die spreken we niet rechtstreeks aan. Die spreken de maar, gebruikers aan. Precies. En via onze universiteiten, via onze banken... onze pensioenen en gemeentes uh, zeggen we eigenlijk... Uh, jullie... Uh, moeten eigenlijk die verantwoordelijkheid nemen. En vanuit de burgers doen we dat. Dus... En lukt dat een beetje, Lisette? Jazeker. Ja, we zijn eigenlijk vooral uh, ook met studenten aan de slag gegaan... die ook hun universiteitsbesturen aanspreken. Uh, en we zijn nu op meer dan tien uh, universiteiten in Nederland... Uh, eigenlijk actief met actieve studenten. En we zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Dus, uh, maar wat, zeker maar dan, wat doen die dan? Ja. Want... Die maak je dan bewust en dan, dan ben je er nog niet. Gaan ze in hun studentenhuis minder uh, ja, wat? zetten de kachel lager? Nee, ze schrijven hun bestuur aan. Ze, ze schrijven een brief naar hun universiteitsbestuur en zeggen... Hallo, uh, bestuur van de VU bijvoorbeeld, de Vrije Universiteit uh, in Amsterdam. Uh, wilt u alsjeblieft gaan kijken waar uw geld naartoe gaat... en zorgen dat dat niet in de fossiele uh, industrie uh, belandt? En de, de VU, uh, dus ze komen echt aan tafel met de bestuursleden van, uh, uh, van de Vrije Universiteit. En die hebben ons ook al een hele mooie brief toegestuurd... dat ze inderdaad heel veel duurzame activiteiten ontplooien. Maar om aan hun investeringen te komen, nou, ja, daar is ja. toch wat meer voor nodig. Dus die studenten die, uh, die gaan zich nu heel goed inleggen lezen. Um, en die gaan echt op dat niveau ook met, uh, met die bestuurders uh, om tafel. Ja, want het is eigenlijk een stap verder. Hè? Er zijn natuurlijk best veel bedrijven denk ik momenteel bezig van, kunnen we onze eigen energie wat, wat duurzamer inkopen en kunnen we iets met zonnepanelen en uh, et cetera. Uh, maar dit is natuurlijk van zorg ook dat jullie geld op een andere manier geïnvesteerd wordt. Ja, precies. En ik denk dat we op die manier juist echt die snelle omslag kunnen maken die zo hard nodig is. En binnen twintig jaar moeten we echt om, van fossiel naar duurzaam. Dus we moeten gewoon met z'n allen die keuze maken om te zeggen van nou, wij willen dit niet meer. Dus wij gaan er ook niet meer in investeren en ook geen winsten daar meer. Ja. Nou ben jij heel erg bewust bezig met het veranderen van gedrag bij, die, bij, de, bij de grote afnemers. En eigenlijk wat jij doet Melvin, even aan de andere kant van de tafel, is het gedrag van de consument proberen te, te veranderen. Ja, dat klopt. Hoe, uh, oud, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 22. 22. En Lisette, hoe oud ben jij? 27. 27. Ja, ik heb uh, een paar maanden geleden samen met Jasper Gabrielsen, dat is mijn uh, compagnon, partner in crime, dat is ook 22 jaar... Uh, hebben wij seepje opgericht en seepje uh, is een volledig plantaardig wasmiddel. Seepje, S E E P J E. Ja, ja. geschepen met een S. Ja. Uh, extra zacht natuurlijk daarom. Ja. Uh, wat het er bijzondere eraan is, het bestaat uit uh, sapindus mucorossi schillen. Een hele moeilijke naam. Huh? Moeten jullie als vroege vogel kennen natuurlijk uh, ook. Terwijl, maar of... liggen het voor de, ja. voor de, voor de, voor de luisteraar uit. Het, ja. ja. het zijn uh, schilletjes in die goede aan bomen in Nepal. En het bijzondere daarvan is dat wanneer zij aanraking komen met water. zijn natuurlijk een vorm van zeep afstaan. Met zeepnootjes. Ja, dat klopt. En op die manier kan je heerlijk je was schoonmaken. En hoe je het gebruikt, het zijn schillen, en daar doe je er vier van. In het katoenen waszakje. Die doe je direct uh, met je kleren in de wastrommel. Doe je was zoals je dat altijd doet, maar dan volledig plantaardig. wordt je was heerlijk schoon. Maar natuurlijk. En geen gel of poeder of wat dan ook. Dat is allemaal hierbij. niet nodig, nee. Vier van deze Want Je hebt, vier vier, van je hebt hier wat meegenomen. Vier van deze schilletjes die hierin zitten. Het zijn kleine ja, het zijn kleine... Lekke soort beukennootjes. Het zijn beukennootjes, daar ja, vier van die ja. schillen in een zakje. En die schilletjes, wanneer je een wasje hebt gedraaid... kun je ze nogmaals twee keer gebruiken, dus in totaal drie keer. Maar dat, het is niet dat ik dan stiekem toch nog een beetje muffe was heb... maar dan wel heel goed geitenwolle sokken bezig ben. Want dat is waar ik dan niet. een beetje bang voor ben. Daar, daar zijn... houdt je niet namelijk helemaal van. Nee. Pas op. <laughs> nou, daar hebben we speciaal voor jou we hebben we de zeepje dennen variant. Oh. We hebben een zeepje neutraal, die is gewoon lekker neutraal uh, voor een... Neutrale geurdes En de zeepje daar zit etherische dennenolie bij... om een lekker frisse dennengeur erbij te krijgen. En laat maar raden, jullie waren aan het backpacken in Nepal. Zo'n avontouristisch ja, uh, verhaal is het vieze uh, niet. Vieze sokken. Nee. Oh. Uh, deze schillen worden dus al echt honderden jaren in het Himalaya-gebied uh, gebruikt. Op deze manier. Uh, wij kwamen er gewoon per toeval kwamen we daarop uit dat die bestonden. En toen dachten we, ja, als dit niet ja, in Nederland wordt gebruikt... Maar hoe kom je per gebruikt, toeval is, daarop uit? Dat, dat hebben niet. we gewoon simpelweg in een video gezien. Dat mensen oh. dat gebruiken om hun kleren te wassen in andere landen. En toen dachten we, ja, dat is eigenlijk zonde dat wij al die troep gebruiken. Terwijl dat niet nodig is. Ja. En op deze manier kunnen wij dus met zeepje... We zorgen voor zowel natuurbehoud in Nederland, want het water niet, wordt niet meer vervuild. En we zorgen dat er geen bomen meer worden gekapt in Nepal en de werknemers daar ook een eerlijk inkomen krijgen. Dus ja, aan alle kanten is dat win, een win-win situatie. Ja. Want waarom worden er bomen gekapt in Nepal? Ja, die schillen uh, aan de bomen. Normaal gesproken worden die bomen gebruikt voor brandhout. Oh, okay. En uh, omdat die bomen nu een functie hebben vanwege de schilletjes, omdat wij die verkopen om zo ja. maar te zeggen, uh, hebben de bomen gewoon een waarde. En gebeurt er iets met die noten? In die, wat, wat zit er in die schil? Ja, daar vrucht, vrucht. Ja, normaal zit een vrucht in. Uh, daar gebeurt niet heel erg veel meer. Uh, je ziet dat in Nepal worden sieraden van gemaakt. Het is niet echt een vrucht die je kan eten. Het is heel hard. En soms worden een olie uitgeperst. Daar wordt niet zoveel mee gebeurd. Het is eigenlijk een afvalproduct. Zelfs als deze schil is, ook een afvalproduct. Maar op deze manier heeft het wel een functie. En kan je je was gewoon lekker schoon. Wassen? Ja. Gaan we even het rondje afmaken. Jurian uh, Kneitijzer. Ja. Uh, jij bent architect. Klopt. En ja. jij uh, bent bezig met woodstekker. Klopt helemaal. En wat is dat? Nou, ik heb ook een heel groot blok hout meegenomen, ja. dus dat is voor de, voor de luisteraars wat lastig om te zien. Wat, um, wat zijn de exacte afmetingen? Jij weet dat als architect. Nou, wij, Wat we kunnen doen is met een soort massief houten bouwsysteem kunnen we modules maken, of Lego-steentjes eigenlijk zoals wij ze noemen. Een soort houten Lego-stenen waar je kunt wonen en werken. Het zijn gewoon mini-gebouwtjes en die kan je op elkaar stapelen. En dan kan je grote gebouwen mee maken of kleinere gebouwtjes mee maken. Je ja. kan ze heel makkelijk verplaatsen en je kan ze aanpassen aan verschillende doelgroepen. Maar het belangrijkste is dat ze ook heel gezond en uh, heel duurzaam zijn. Um, en in gezondheid kom ik zo, dus dat mag nog even op terug. En dit wat hier ligt, dat is een, een stukje van een plaat waarmee we de modules maken. Ja. En die plaat is 8 bij 3 meter, kan je daarvan maken. En als je er vier van dat soort platen gebruikt, dan heb je eigenlijk een doosje. Een soort lucifer doosje waar je in kunt wonen. En dan zetten we de glas in. En dan, maar wat is nou anders in. dan uh, gewoon bouwen met hout? Houtskeletbouw? Um, nou, houtskeletbouw is, is een, een, een, een systeem waarin je allemaal isolatiematerialen tussen een paar houten balkjes doet, zeg maar. En dit is echt een massief houten bouwsysteem. Dus dat wil zeggen dat er kolommen in zitten. Er zitten uh, plankjes in en die zitten allemaal aan elkaar vast. En niet met lijm, maar met uh, houten pinnen ook weer. Dus ja. alleen maar hout. Oudwetse verbindingen. Hout. Precies, ja. ouderwetse meubel maken, verbindingen. Uh, en het mooie hiervan is, is dat je geen isolatiemateriaal daarvoor nodig hebt. Het één bouwmateriaal. En je kan het voor allerlei dingen weer hergebruiken. Ja, dus de Magic dus Word is, echt... is ook weer de Cradle to Cradle. Het ja, uh, is dat ook het enige bouwmateriaal ter wereld wat Cradle to Cradle gold gecertificeerd is. Want de Cradle to Cradle Oh. En je, je gebruikt het voor iets in dit Waar geval. Waar je constructief mee kan bouwen. Sorry, moet ik even achteraan zetten. Ja. In dit geval ja. gebruik je voor een huis... En uh, als mensen klaar zijn met het huis, haal je het weer uit elkaar... en maak je er iets nieuws van. Ja, je zou, het is uh, echt zoals Lego dus. Ja, nou nee, het, het zijn echt hele grote Lego blokjes. Dus met dat doosje zelf... Laat ik niet noemen, bouwsteentjes. Sorry, met dat doosje kan je allerlei soorten gebouwen maken. En die doosjes, die platen, kan je bijvoorbeeld uit elkaar halen... als je dat nog zou willen. Maar je kan ook met die dozen weer iets anders doen. Dus je kan bijvoorbeeld eerst studentenwoningen van maken. En je weet dat in 2020 is die piek wat minder aan het worden... van studentenhuisvesting. Daar kan je bijvoorbeeld oudere huisvesting van maken. Ja. Dus je kan ze heel makkelijk aanpassen en verplaatsen. Naar verschillende locaties. En wat is er je... beter, beter aan dan een gewoon huis bouwen? Je kunt het gewoon omkatten eigenlijk. Precies, je kunt het heel makkelijk omkatten. Het is veel gezonder en dat is ook een heel belangrijk aspect. Um, uh, wat wij nu in, he, de asbest kent iedereen, maar er zijn ontzettend veel bouwmaterialen waar we trouwens nu ook onder zitten. Nou. Asbest uh, gebruiken we al lang niet meer. Maar asbest gebruiken we al lang niet meer, maar er ja, zijn nu nog, nog steeds. heel eco-verantwoord. Ja, ja. Nee, maar, maar er zijn heel veel bouwmaterialen die niet eco-verantwoord zijn. Er zitten bijvoorbeeld lijmen in of daar zitten andere schadelijke stoffen in. En dat, uh, dat we gewoon, wordt eindeloos gebruikt nog steeds. En, en dat is echt een probleem. En wij gebruiken geen schadelijke stoffen, geen lijmen, uh, alleen maar ecologische materialen. En dat is maar echt wel een verschil. Maar is waarschijnlijk waar ook... veel bos. Want het is massief ja, hout. Ja, massief hout. Dus het is heel zwaar aan. ook. Het ja. is, is bijna niet te tillen dat blok. Uh, dus ik ben altijd heel blij als mensen vragen of ik hem mee wil nemen. Uh, mm -hmm. Maar dat, dat, dat massieve hout, dat, dat uh, uh, wordt ook gewoon weer aangeplant. Dus alle bomen die wij gebruiken, wordt zelfs meer aangeplant dan dat wij gebruiken. Anders krijg je ook nooit zo'n gesloten kringloop, zo'n cradle-cradle-certificaat. Dus het is goed voor het bos van Europa als wij dit gaan volzetten en wat ook een belangrijk aspect is. Lisette had het over grondstoffen. Um, als je weet dat drie kwart, als je de olie niet meerekent, drie kwart van de grondstoffen wordt gebruikt voor bouwen. Um, en dat is echt een probleem als je weet dat er heel veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden voor 2020 wereldwijd. Ik geloof dat 40% van de bevolking heeft een nieuw huis nodig de komende ja. tien jaar. Maar hebben we daar zoveel bossen voor dan? Nou ja, dat, dat, kan je, dat kan je dus met hout doen. En het mooie is van het hout is dat je ook CO2 opslaat in plaats van uitstoten. En dat zie je heel vaak met andere bouwmaterialen. Die kosten heel veel energie, heel veel CO2-uitstoot... voordat je ze kan maken. Staan en hout er, heeft dat niet. Ja, het staan er al ergens woodstacker... Nee, nog niet. Maar dit jaar komen ze er wel. Dat is hartstikke mooi. We zijn met twee projecten bezig. En uh, die worden dit jaar als het goed is gebouwd. Dus dat is hartstikke gaaf. We gaan weer even het rondje ja. verder. Even naar Lisette, um, Bokstel is een mooi voorbeeld hè? van fossil Klopt. free. Ja. Kun je even vertellen hoe dat in zijn werk ging? Uh, Jazeker. Ja, eigenlijk kwam Bokstel natuurlijk als eerste in de media... met de hele schaligas uh, ja, discussie. Uh, ja, dus uh, op die manier zijn ze al bewust geworden van... Uh, nou ja, wat die fossiele brandstoffen uh, betekenen ook in hun buurt. En uh, zijn er ook enorm veel uh, ja, burgers. Gewoon mensen die, die niet, niet iets met het milieu of met het klimaat hebben... maar die gewoon in hun achtertuin zaten te kijken van... jeetje, wat gaat hier nou gebeuren? Er zijn enorm veel uh, mensen actief geworden uh, in die beweging daar. Uh, maar belangrijker nog eigenlijk de wethouders in Bokstel, um, die ook heel erg bewust... Uh ja, zijn van die ontwikkelingen. En uh, nou ja, die zagen eigenlijk deze beweging eigenlijk verder, uh, verder komen van schaliegasvrij naar fossielvrij. Dat vonden ze eigenlijk wel een hele mooie stap. Ze zeggen van ja, we willen gewoon niet meer uh, die troep uit de grond halen eigenlijk. En, uh, en gewoon volledig de andere, uh, de andere kant op bewegen. En ook dat statement maken. Dus zij zijn de eerste gemeente in heel Europa die dat statement gemaakt heeft. Die gezegd heeft, wij worden volledig fossielvrij. En we zijn nu dus samen met hun aan het kijken hoe ze ook richting hun bank, richting hun Fonds, die dialoog aan kunnen gaan van hoe krijgen we al ons geld zo gestald dat het niet geïnvesteerd wordt in ja. de fossiele bedrijven. Ja. En valt er, als nou meer gemeenten dit gaan doen, en universiteiten, en bedrijven, en BNN-VARA's... stel je toch voor. <laughs> valt er wel genoeg te investeren? Zijn er wel genoeg projecten waar dan dat geld heen kan gaan? in plaats van naar de. Uh, ...conventionele uh, energieproducenten bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, we kunnen, uh, maar straks ja, krijg we je hebben... overal groene keurmerken... ...en ja. dan roept iedereen ja, duurzaam investeren... ...en dan ja. blijkt het weer was Ja. Neus nou, uh, wat wij met deze campagne zeggen is... Uh, ...overal, nou, overal is een beetje <laughs> veel gezegd... ...maar uh, zolang het maar niet in de fossiele bedrijven gaat... ...is het prima... Um, uh, dus we raden niet per se hele uh, donkergroene duurzame fondsen per se aan. Uh, maar het investeringsportfolio bijvoorbeeld van de ASN-bank is gewoon online te vinden. En kunnen mensen zo volgen eigenlijk, ook andere banken. Dus wij hebben in Nederland al twee uh, fossielvrije banken, dus Triodos en de ASN, die, die gewoon uh, die keuze ook maken. Uh, en, en die kunnen we allemaal volgen. En, en natuurlijk uh, moeten er een hele hoop fondsen meer bij komen om niet fossiel te investeren. Maar ik zie twee uh, hele mooie voorbeelden hier voor, recht voor me zitten, deze ja. twee jongens. Je kunt nu storten, ja. Ja, we willen nou. in dit soort projecten gaan investeren... in die duurzame, duurzame Mel, initiatieven. Melvin Mel, Mel Loggies, uh, wij, wij krijgen hier natuurlijk in Vroege Vogels vaker... Uh, mensen, ook jonge mensen met geweldige ideeën... we gaan de wereld veranderen. Ja, dat cepi. Hoe, hoe, hoe groot kan dat worden? Of dat heeft in zijn, in heb je honderd, honderd zakjes thuis staan die je gaat verkopen en... <laughs> We hebben het, uh, op, deze, op dit moment gaat het inderdaad nog best wel primitief. Zoals je zelf zegt. Uh, nog zelf inpakken. En dat gaat op die manier nog. Verschepen. Het moet uit Nepal het komen. Het moet uit Nepal komen. Dat doen we per schip natuurlijk. Uh, maar er zijn wel mooie ontwikkelingen bij CP nu gaande. Zo zijn we over 10 dagen 14 januari bij Markt verkrijgbaar. Dat zijn dan 10 uh, biologische supermarkten. Met de supermarkt. Uh, ja. ja. Markt met de Q. En dat zijn hele positieve ontwikkelingen. Uh, daarna zien we ook wel in dat er bepaalde dingen misschien moeten veranderen. En uh, ook wat jij net zegt, Lisette... van donkergroen, nee, het moet naar lichtgroen toe. Dus de producten moeten... Uh, in plaats van de geitenwolle sokkenkant... naar jong, fris en hip. Ja, en ja. ik denk dat dat in 2014 ja, ook echt voor, gaat natuurlijk. gebeuren. Er ja. gaat bij, in 2014 gaat het bij de consument, ja. uh, denk ik... Uh, een stukje bewustwording, uh, een knopje gaat om... En die zullen inderdaad zien dat duurzame producten niet per se duur hoeven te zijn. Maar gewoon even duur kunnen zijn. Zoals zeep bijvoorbeeld. En ook, ja, dit was ook de laatste keer dat we dat merk noemen. Maar en ook kunnen werken. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk: hè? dat het dat Ja, het, het moet goed werken. werken. Het ja, moet goed ja. werken. Dat is natuurlijk, uh, staat natuurlijk ja. boven alles. En uh, daarnaast is het ook gewoon: het moet ook leuk zijn. Er moet een fun factor aan zitten. En dat kan ervoor zorgen dat veel mensen. Uh, duurzame ja. producten gaan consumeren. Ja. Is het nu ook zo, jullie hebben natuurlijk een pioniersfunctie. Jullie zijn klein en je verandert niet in één keer met zo'n product uh, de hele wereld. Maar kunnen jullie ook dingen doen die zeg maar, grote bedrijven veel moeilijker kunnen? Een bepaalde uh, verandering doormaken? Of, uh... ja, volgens mij zijn wij een beetje... De, de, Even de, naar de microfoon. Sorry, naar. Volgens mij zijn wij een beetje de sleepboten zeg zeg maar, van, de van, de, uh, van, van de nieuwe economie. Als je bedenkt dat er een aantal grote tankers zijn, die, eh, die staan allemaal in die andere die trouwlijst, staan een aantal hele grote tankers, uh, grote CEO's van grote Nemen. Mm -hmm. En wij zijn de sleepbootjes eigenlijk die al een nieuwe richting aan gaan geven. We kunnen een aantal van die tankers misschien die richting optrekken. We ja. kunnen zelf misschien tankers worden. Mooi, maar er zijn hoor. een aantal tankers die ook gewoon op de, op de klippen gaan lopen... omdat ze zich niet kunnen aanpassen, denk ik. Dat is mijn voorspelling. Omdat ze te oud en te roestig ja, te zijn, Ja, te oud en de roestig zijn, letterlijk. En niet meegaan met de Vast nieuwe gehoorst. wind die gaat draaien. Ja. Hmm. En op een dag misschien is je, je, je product of je idee zo groot geworden... dat zo'n groot bedrijf dat overneemt. Dat is ja, dat zou kunnen. Dat, of we uh, worden zelf zo'n groot bedrijf. Dat is eigenlijk waar mm. ik eerder voor ga als je het niet erg vindt. Ja, ja. Ja, ja. Um, ik maar, hoop het voor jullie ja. alle drie dat het uh, die kant op gaat... en dat de sleepbootjes uiteindelijk zelf uh, de, de tientonnen tankers uh, gaan worden. Lisa Maddens, Melvin Logisch en uh, Jurian Kneijteijzer. Succes, Dankjewel. alle drie. En bedankt. Dankjewel. Bedankt. Ja, bedankt. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, tot slot willen we u nog even meenemen naar de Venolijn... en deze melding niet onthouden. En blijft u bellen, 035 671 338 Leni Boersma uit Den Haag. Op 15 oktober zagen wij in onze tuin een egel lopen. We hebben een egelhuis en we hebben een grote berg... met afval van takken enzovoort. Daarna de egel niet meer gezien. Nu, eergisteren, liep de egel s'avonds een rondje in onze tuin... duidelijk op zoek naar eten. Wel heel vreemd als hij een winterslaap zou moeten houden. Maar we zijn er erg blij mee. Ja, ja, ja. dat komt allemaal door dat voorvoorjaar, hè. Dat vroege voorjaar. Het is gewoon keihard bezig. Um, we gaan nog even één keer ons, uh, ons natuurgeluid laten horen... uit het natuurgeluidenspel. Komt-ie nog één keer? Op vroegevogels.varen.nl kunt u terecht om uw oplossing in te sturen. Wat is het geluid? En op onze website staat nu ook een heel bijzonder filmpje... van een witte merel, zie je niet zo vaak. Ziet u nou zelf in uw tuin of op de hei of in het bos... Uh, iets bijzonders fladderen of kruipen? Vergeet dat niet te filmen. Stuur het naar ons op en wij zetten het op onze site. De mooiste zelfgeschoten natuurfilmpjes worden vertoond... in het nieuwe seizoen van de Vroege Vogels TV. En op onze site ziet u trouwens ook alle informatie... over deze drie jonge ondernemers die hier aan tafel zaten. Zeker weten. En op vroegevogels.vara.nl ook onze enquête. Hè? Vul hem in. Tot volgende week.